Gert Kluik met het NOS Journaal. In het Karantkanaal bij Rotterdam is een vliegtuigje neergestort... meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Aan boord waren vermoedelijk twee mensen. Het vliegtuigje was opgestegen in Duitsland en onderweg naar Frankrijk. De havendienst van Rotterdam heeft onder meer een deel van een vleugel gevonden. De inzittenden van het toestel zijn nog niet gevonden. De politie heeft een 17 jarige jongen aangehouden. Hij wordt verdacht van het sturen van een dreigmail naar leerlingen van een school in Beeldhoven. De verdachte komt uit Oorschot. De mail kwam terecht op sociale media waarop de politie een onderzoek startte. Volgens de politie is uit niets gebleken dat de verdachte daadwerkelijk van plan was om de doodsbedreigingen uit te voeren. Scholengemeenschap De Werkplaats in Beeldhoven gaat morgen weer open. Bij een terreuraanslag op een katholieke kerk in het zuidwesten van Nigeria zijn tientallen doden gevallen. Schutters openen het vuur op kerkgangers en lieten explosieven ontploffen. De gelovigen onder wie veel kinderen waren bij een om het Pinksterfeest te vieren. De priester van de kerk zou zijn ontvoerd. Wie er achter de aanslag zit is nog niet duidelijk. Koningin Elisabeth heeft de bevolking bedankt voor de uitgebreide festiviteiten bij haar 70-jarig jubileum. Ze zegt diep geraakt te zijn dat zoveel mensen de straat op gingen om het feest mee te vieren. Donderdag was de koningin erbij, de dagen erna liet ze vanwege haar gezondheid voor stek gaan. Aan het begin van de avond verscheen ze onverwacht op het balkon van Buckingham Palace. Dat was na de grote parade in Londen langs dezelfde route die Elisabeth in 1953 aflegde toen ze werd gekroond. Wales heeft zich voor de tweede keer geplaatst voor het WK voetbal. Het won thuis in de finale van de play-offs met 1-0 van Oekraïne. Wales in 1958 kwartfinalist op het WK treft in Qatar de Verenigde Staten, Engeland en Iran. Het weer. Vanavond trekken de buien weg richting het noorden. In het midden en zuiden wordt het geleidelijk droog... en volgen in de loop van de nacht opklaringen. Morgen opnieuw enkele buien en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWW. Op de afsluitdijk richting Heerenveen... staat op de A7 tussen Wieringenwerf en Breselanddijk... 5 kilometer fieden. De vertraging is 25 minuten. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort. ...is zin in ZFM. hebben nu Peaceful Radio. Welkom terug, luisteraars, bij Peaceful Radio Show 1493. Ja, even uit mijn hoofd. Wind, water and stone prachtig album van Randy Mats. en daar beginnen we straks mee. Daarna Dream Zone van Carl Lors en ja dan een goede bekende van ons al sinds uh, nou, vorige eeuw, vorige eeuw klinkt dat lekker hè. Lady of the Lake, Mike Rowland, een van de grote grondleggers van de New Age muziekwereld en Mike uh, Rowland, uh, Engelsman die vroeger uh, ...op zijn uh, piano en synthesizers uh, de eerste New Age muziek maakte. De cassettebandjes, uh, ja zo ging dat toen, cassettebandjes. En daarmee reisde uh, hij uh, die stad en land af om het maar te slijten zijn muziek. En met succes, want uh, hij is uiteindelijk bij Oriana Music terechtgekomen met het Nederlandse label... En die heeft uh, toch behoorlijk wat albums van hem uitgebracht. Tegenwoordig horen we helemaal niet meer van hem. Ik weet zelfs niet eens meer of hij leeft. Uh, ja, zo gaat dat als je wat ouder wordt. En dan ontvallen mensen ons. Eens even kijken. Um, wat hebben we nog meer in de aanbieding? El Groomer kan Ja, met een... Uh, met een heel fraai album was dat uh, Space of is het natuurlijk, want het is niet verloren gegaan. Space Hotel heet het dan. En dat komt allemaal van dat uh, album Osho, af, uh, Osho Label. Uh, je kent het wel, uh, Osho was de, de grote spirituele leider van, uh, en bestaat nog steeds... Um, Tenminste, de beste man is overleden, maar vermoord, zeiden ze destijds, door de Amerikaanse geheime dienst. En er kwamen heel veel albums vandaan, zo ook The Garden of Two of the Beloved. En eens even kijken, er waren nog wat andere werkjes, Saturi en Verzamels-CD... En nou, dat is het dan zo'n beetje in dit uur. Cosmic Excursions van het label wat niet meer bestaat... Easy Digit Music, dat is een Duits label. En we sluiten af met Herding Cats van Galax Storm. Goed, tot zover mijn verhaal. Ga lekker genieten. En je kan alles terugvinden op piezelradio.info. Veel luister, plezier. I'm Tim Anderson, and you're listening to Peaceful Radio.